De rots verpletterde het huis van twee verdiepingen... in de plaats Stein aan der Traun. Op het moment van de klap waren vier mensen thuis. De vader van het gezin kwam om het leven, net als zijn dochter van 18. De moeder en de zoon van 16 zijn gewond uit het verpletterde huis gehaald. Ze werden gevonden door snuffelhonden. De Verenigde Naties houden in maart een donorconferentie voor Haiti. Dat is besloten in Canada, waar de ministers van Buitenlandse Zaken... van zo'n twintig landen bij elkaar waren... om te praten over de wederopbouw van Haiti.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 te gaan om losgeld dat wordt betaald bij een ontvoering, maar het GVB bedoelde losgeld, kleingeld dus. De zin is door bezoekers van de site spatiegebruik.nl uitgeroepen tot de onjuiste spatie van 2009. In het toernooi om de Afrika Cup heeft Nigeria zich via strafschoppen geplaatst voor de halve finales. Het duel met Zambia bleef ook na de verlenging doelpuntloos. Nigeria speelt donderdag tegen Ghana voor een plek in de finale.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 It's my heart I'd say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 Aan het Nederlandse pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Live. Live. Live. Dit is twintig jaar GFM.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 Hotel.